Dag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Richard de Mos hoeft niet de gevangenis in voor corruptie. De oud-wethouder uit Den Haag is zojuist vrijgesproken... De Mos is opgelucht, zijn partij is de grootste in de gemeenteraad... en dus moeten ze weer mee kunnen besturen, zegt de Mos. Nou ja, wat we gaan doen is een, een debat aanvragen in de Haagse gemeenteraad... Om, om, deze, om deze vrijspraak te duiden. En vooral ook om een plek op te eisen voor Hart voor Den Haag in het stadsbestuur. Want dat is niet meer dan de, dan de recht dat de grootste partij uh, mee bestuurt. Zeker een partij die dus van alles met de vrij is, vrijgesproken is. Ja, die partij die verdient het gewoon om terug te keren in het stadsbestuur... liever gisteren dan vandaag. Het OM had een hele stapel aanklachten tegen de... De mos, van deelname aan een criminele organisatie, tot omkoping en het schenden van zijn geheimhoudingsplicht. Maar de rechter zegt dat daar allemaal geen bewijs voor is. De politie heeft deze week bijna 40 vuurwapens in beslag genomen. De helft daarvan waren zware automatische wapens. En ook vonden agenten zakken vol munitie. Dat gebeurde bij invallen in loodsen, huizen en garageboxen in onder meer Ridderkerk, bij Rotterdam... Er zijn ook drugs en spullen om drugs te maken gevonden. De politie heeft vijf mensen opgepakt. Sinterklaas komt dit jaar aan in Gorkum, zegt de NTR die de intocht uitzendt. De Goedheiligman, Pieter en Oso snel meren op 18 november aan in het Zuid-Hollandse stadje. Als alles goed gaat natuurlijk. En grote kans dat je ze hebt gezien vandaag ergens op een grasveld, een schoolplein of een kooi, Oranje uitgedoste kinderen. Het is de dag van de koningspelen. spelen. In het leven geroepen door koning Willem-Alexander om zijn verjaardag sportief te vieren op de basisscholen. En wat de kinderen doen verschilt per school. Deze jongen vindt alles prima. Ik vind het super leuk. En vooral dat we echt allemaal leuke dingen kunnen doen. En ook dat we gewoon niet kunnen werken. Nou ja, even geen taal en rekenen dus. En sommige scholen hebben trouwens gisteren of eerder al de Koningsspelen gevierd. Omdat het vandaag samenvalt met het Suikerfeest. Maar niet op deze basisschool in Flevoland. Wij vieren dubbelfeest. Sommige, sommige van onze leerlingen zijn vanochtend eerst even naar de moskee geweest. ze komen we nu lekker meedoen. Twee redenen voor een goed feest. Prachtig toch? Het weer in het midden van het land een graad of 12 en veel wolken met regen. In het noorden en zuiden zijn er meer opklaringen met zon. Daar kan het wel 19 graden worden. Vanavond kan het overal gaan onweren. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANBB. Nog altijd vielen op de A7 vanuit Zaanstad naar Horen.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 Welkom bij het ZFM radioprogramma. Morgen is het weekend. Weekend, weekend. Het is een bals en daar kan ik altijd zo moeilijk inkomen. Probeer hoor. Eén, twee, één. Geef het eens goed aan jongens. Ja, ja, dank je wel. Heb je één minuutje, Een heel klein minuutje, red ik heb het in één minuutje. Eén minuutje, blijft u nou nog één minuutje, dan zing ik voor u een nieuwe versie van Chopin's Minute Bals. Ze zeiden, mij dat haal je niet, maar dan kennen ze me niet. Geef me dus één minuutje van uw kostelijke tijd, dan is de feit, dan zing ik even de Minute Bals. Maar ik hoop, gaat dat niet al te vals? Het kost me enkele jaren van mijn leven slapeloos geslapeloos. Doordat de nacht is gewoon iets vrij, mag ik dan ook niet verwachten. U weet wel, ik zing de sloze voering uit mijn kelen, longen uit de naad gestuurd. Dan heb ik toch mijn zingen en de weddenschap gewonnen die ik sloot. Het gaat niet om de dus centen. Om te kunnen zeggen, het is mijn ouders lekker toch gelukt. Wie is er zo gek het in zijn pot te halen? Zeker niet Chopin. Die heeft nu al de balen die ligt zonder dollen in zijn te tollen, dat ik hem te kort wel heb. Ik maar moe. Als u mij hoort zingen na veel oefeningen, kunt u niet beweren dat ik naar nou die dingen Maar wat met de pet gooien en een beetje rotzooi met Chopins minuten was. Even rust mijn armen Hals. Want ik. de the day. Eén minuutje, één een het klein minuutje. Red ik het in één minuutje, één minuutje. Blijft u nou nog één minuutje? Dan zing ik voor u de Vindex International. Minuut, het was. Ze zeiden mij dat haal je niet maar. Dat kennen ze me niet. Ik zet de ware dus maar eventjes voor Dat is ook dan En dan de EDE en het NTI. De ASB voor zelf een appetit. Van Revik Stoutenbeek en Mondi, leider aan de basis. Maar gelectura aan het op diks en auto en door Radhoek en de pakken ga ze nog maar even door, meneer. Dan heb ik voor u Termeulen, Posten, Super, Doen, Zadel, Post, Bakker, Doen. de meulenpost superdoe en zadelpost. En pak er continu toe. Veel projecten richting en natuurlijk van de graaf en van Troost, Proost. Nou, dat gaat niet kwaad, het gaat een stukje beter. Nu nog zien we Lucas, die een staan is beter. Nee, dit gaat niet gek zo omega en tik zo kort en perry-sport. Maar we moeten fort. Als u mij hoort zingen van die gingen, kunt u niet beweren dat ik met die dingen. Rommel maar voor de drommel, ik vergeet Maurice de Hond. Ik maar tegen ballerina's beren sterk. Het is voor haar echt maar het kleine werk. Ze was ik schoon zonder te pluizen. Mocht ze dan weer ongeluk iets zijn vergeten, planken, watten, douchen, hoe het ook mag heten. De ballerina heeft een lood uit in de wasbak en ze zegt zich: oh, ballerina's grote Eén heel klein minuutje, red ik het in één minuutje, één minuutje. Luistert u nou één minuutje, dan zing ik voor u een nieuwe versie van Chopin's was. Ze zeiden dat gaat mis dat lied, maar dat kennen ze me niet. Ik heb de technische voorzieningen zo net gecheckt, die zijn perfect. Ziet u die gouden glans op mijn gezicht? Ik heb vandaag het schitterendste licht. En het geluid is ook van grote klassen. let u verder op de kleurenwilden van die mooie televisiebeelden. En dan zult u het aan. Jasperina heeft haar zaken technisch prima voor elkaar. Hoe dat komt, dat komt door Philips, want dat is mijn vaste keuze. Ach, bestaat erop op de dier. Tweede onderneming, nee, die vind je nergens, naar mijn idee, nee. En ik hoef het dan ook nauwelijks te betogen. Philips, Philips heeft er van een nieuwe slogan: TV Nominalis Internationalis. Maar voor dit gezang is hij een beetje lang. Let's make, zo begint het, let's make. En ik vind het een sublieme regel, ja. Let's make things better. En let's make things better is geen dode letter, nee, dat is volkomen waar. Let's, let's make things better, yes. Kwaliteit. seconden heb ik uitgevonden, ik heb amper nog een half minuutje, nog een handjevol seconden heb ik voor mijn slotdiscuutje en dat vind ik niet bijzonder veel. Ik hoop dat u zult onthouden wat, ik u tot slot weer toe vertrouwen dat er ook nog dingen spelen naast het commerciële en wanneer je ooit let's make things better. Nou, dan ben je niet zo ver verwijderd van, wij zorgen voor elkaar. Zorg voor elkaar, ja zeker, daarom willen multinationale money makers... Zoals Philips financiële steun verlenen aan humane zaken die de wereld beter maken. Immers beter maken geldt voor allerhande zaken voor de apparaten bij u thuis. Maar, maar moderne leed, de kwaliteit geldt ook voor het Nederlandse Rode Kruis. Red ik het en één minuutje, één minuutje, blijft u nog toch één minuutje? Dan doe ik voor u een imitatie van de grote Jasperine. Ze zeiden mij, dat kan je niet, maar dat kennen ze me niet, Geef me dus één minuutje van u kost lekker tijd. Maar één minuutje, dan doe ik dus even Jasperine. Dan kunt u dat ook allemaal zien. Ik doe het dus maar even, het kost me enkele jaren van mijn jonge meisjesleven. Ik had dan ook het liefst, dat zei het wat het want Zodat het knap ik uit mijn longen. Maar dat Hey, nog een handjevol seconden heb ik uitgevonden. Ik hoef amper nog een half minuutje, nog een handjevol seconden, amper nog een half minuutje klaar is dan zijn minuten pas. En nu geen nootje meer gemist, want ik laat me toch beslist niet kisten. Mijn weddenschap gewonnen, het gaat wel niet om tonnen, maar ik hoor al de verliezer tanden de voor de volgende keer bent ik op meisjes Koning koningvoetbalmars. Oh, de eindsprint is nu echt begonnen graag zo. Ik liet besluiten straal, want als we zonder houding die seconden wijzen tegen, Ik was uit de strikker in de laatste ogenblikken. Nog een maat of zeven uur nog even alles geven. Wat zal het rusten straks nog heerlijk zijn? Ja! Het is echt waar, ik ben nu klaar met de minutenbas van Frederik Chopin. Het is echt waar, ik ben nu klaar met de minutenbals van Frederik Chopin. Ja, dat uh, was de opening met Jasperina de Jong met de minutenwals. En uh, welkom terug bij uh, het tweede uur. Ik ben nog steeds alleen. En, uh, nou, bevalt me eigenlijk best. Gaat goed. Um, ik heb nog een uh, nummer van Monty Python met de Galaxy Song. Whenever life gets you down, Mrs. Brown... And things seem hard or tough... And people are stupid, obnoxious or daft And you feel that you've had quite enough Just remember that you're standing on a planet that's evolving And revolving at 900 miles an hour That's orbiting at 90 miles a second, so it's reckoned A sun that is the source of all our power The sun, and you and me, and all the stars that we can see Are moving at a million miles a day In an outer spiral arm at 40,000 miles an hour Of the galaxy we call the Milky Way The galaxy itself contains a hundred billion stars. It's a hundred thousand light years side to side. It bulges in the middle, sixteen light years thick, but out by us it's just three light years wide. We're thirty light years from galactic central point. We go round every two million years. And our galaxy is only one of millions of billions in this amazing and expanding universe. on expanding and expanding in all of the directions it can whiz as fast as it can go at the speed of light you know 12 million miles a minute and that's the fastest speed there is so remember when you're feeling very small and insecure how amazingly unlikely is your birth and pray that there's intelligent life somewhere up in space cause there's bugger all down We gaan verder met uh, de Vliegende Panders. Met een verhaaltje van Dikkie Dik. Dikkie Dik was een uh, verhaaltje wat altijd voorgelezen werd in Sesamstraat. En hun hebben daar een beetje een eigen versie op gemaakt. En daarna speciaal voor mijn zoon uh, Toon Hermans... met wat ruister door het struikgewas. Ook een beroemde zandvoorte natuurlijk. Dus die kan ook niet ontbreken hierin. We beginnen met uh, Dikkie Dik van de Vliegende Panders. En dan nu een nieuwe avontuur van Dikkie Dik. Ja! Inderdaad, kindertjes. Kom er maar gezellig bij zitten. Ja. Dikkie Dick is het beu. Hij loopt over straat en verveelt zich de zeggen. Ja. En wat ziet hij daar? Dikkie Dick. Een auto! Een, een hele grote, dikke BMW uit de Seva-serie. <geluid> hij loopt erop af en hij kijkt door het raampje. En wat ziet hij daar? Een radio! Een radio, ja! Maar wat is er met die radio aan de hand? Um. Jij? Ja. Kijken. Mm. Dus Dikkie Dik die heeft dus zit met het frontje... Het frontje zit er nog op, ja. Die zou Dikkie Dik graag willen hebben, zeg. Zouden jullie niet zo'n radio willen hebben? Ja. Dikkie Dik ook. Kijken wat hij doet. Hij pakt een grote hamer en slaat dwars het hier uit heen. En meteen begint het alarm op de auto te loeien. Ja. En hij begint te rukken Dick. en te trekken. Maar er de poeps. Wie komt daar aangelopen? Politie! Ja. Is de politie? Ja, de politie! Ik ga naar Dikkie De politie! De politie! De politie! Maar gelukkig heeft Dickie Dik net op tijd de radio te pakken en hij zet het hem op een lopen. En hij gaat een heel klein steegje binnen. Maar vloeps. Hij heeft zichzelf in het nauw gedreven. En wat zal er gaan gebeuren? Denken jullie? Uh, uh, gevangenis voor Dickie Dick. Nee. Dickie Dick moet naar de gevangenis. Dat is toch de politie? Dickie Dick moet -dik naar de politie. De de de nee! nee, nee, nee, ik nee, denk het niet, hoor. Oh. Nee. Kijken wat hij doet. Hij pakt zijn Magnum 2.1 automatisch! <ris> en hij schiet die agent dwars voor zijn sodemieter. En wat is er met die agent aan de hand?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 Waarin? Ja, dat weet ik ook niet hè. Maar dat zeggen ze zo in de volksmond. Ze gaan erin als koek. Meneer Verkouden, ja. u kunt beginnen. Ja, mag ik nog even zeggen, eh, voordat ik begin, meneer Bemerman. Ik ben hierheen gekomen om proef te zingen vanwege het hoofd. Welk hoofd bedoelt u? Het hoofd der School. Dat is ene meneer Verkouden.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 Uh, beste kijkers, als eerste liedje... Mijn heer ah, ik... Ja. we hebben maar tijd voor één liedje. Potverdorie. <lacht> potverdorie nog eens aan toe toezeg. Ik, ik heb er vier in gestudeerd. Eén liedje graag. Ja, potverdorie. <lacht> potverdorie. <lacht> nog eens aan toe toezeg. Ja, potverdoring. Nog eens aan toe zeg. je nog eens aan toe. Ik heb er vier. Potverdoring. Ik heb er vier in. Potverdoring nog eens een? toe. Ja, potverdoring. Nou, dan zie ik gelijk het laatste. Meteen de laatste. Wat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 Wat rijst er door het trekken Het is een. een, een wacht, we hebben even tekstje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 Ik heb hem, heb hem. <tie> en wat ruist er door het struikgewas? Het eeuw is... Wil ze nu het lokaal verlaten? Met het oog op de volgende debutant. Wat verdorie nog eens aan toe?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 Oppas, zei ik vroeg, dit is te gek. toegestaan Maar ach, ik deed het toch tenslotte Jaloers. Zij niet haar waakzaamheid geen oogwenk meer verslappen. En zie, op zekere dag wist zij ons te betrappen. Ach, onze gouden periode leek voorbij. Maar moeder Overste nam zelf een trek en zei... Roar. Jasperina de Jong met uh, Rolling Not a One. Ik weet zeker dat Jasperina de Jong en het hele klooster maandag gaan luisteren naar Marcel van Kijk over, uh, met de stoner uh, metal. Wat we nu gaan draaien is een, uh, nummer van, uh, twee nummers van Fast Major. Uh, eentje gaat over de faxers en eentje gaat over de vodka. Dus de, alle dingen die spelen tegenwoordig, dat speelt eigenlijk al heel lang. Hier is fast met de antifaxers. Vanwege een deel van de achterban moest de ncv directie in 1971... drie keer nadenken voor ze het volgende onderwerp wilde uitzenden. Het ging over ouders in Staphorst die hun kinderen op gezag van hun zielenherder... op religieuze gronden niet lieten inenten. Met als tragisch gevolg, podio. In Staphorst woont in deze tijd een herder die zijn kudde wijdt. Hij leidt hun zielen heil met frazen, maar neemt het lichaam mee te grazen. Hij die het Nieuwe Testament zodanig op een prikje kent... dat hij zijn eigen oordeel bouwt voor juist en laatste oordeel houdt... verbiedt zijn arme schapen fel alle verleiding van de hel. En daar in het Nieuwe Testament geen sterveling werd ingeënt... kan al dat nieuwe, meent de vrome, alleen maar van de duivel komen... die zelfs de lui die klontjes slikken heel zeker aan zijn vork zal prikken. Een blinde die verlamden leidt, past haast niet meer in deze tijd. Maar ach, de arme meent het goed. Hij denkt dat hij het juiste doet. Toon dus begrip voor hem voortaan. Laat zelfs de kinderen tot hem gaan en voor hem bidden. Alle dagen. Zolang hun beentjes hen ook dragen. Als het winter tussen Leningrad en Omsk, grijpt de rust met je vingers naar de flessen om de koude in zijn lijf met drank te lessen. Als het winter tussen Leningrad en Omsk, smeert de rust zijn bonzen keel verder door. En de s zing zingen in het Donkosaakencor. zakken, de vodka koud, vodka, vodka, vodka, vodka koud. Koud staat op koud schat! Als het zomer tussen Leningrad en Omsk Laat de verhit en slok naar binnen klokken En verjaagt zijn dorst met glazen mokken. Als het zomer tussen Leningrad en Omsk Komt een droge keel nooit of te nimmer voor Wat men telkens malen hoort aan het donkensakkenkoor Schat staat de Wodka koud, Wodka, Wodka, Wodka koud. Schat staat de Wodka koud, Staat de Wodka koud, Schat. Als het kwakkelt tussen Leningrad en Omsk, Blijft de Rus hem onverminderd duchtig lusten, Om wat hij vergeten moet te laten rusten. Als het kwakkelt tussen Leningrad en Omsk, Zo smeert hij de keel het jaar door, door en door. Wat wel zeer ten goede komt aan het onkozige koor. Troel, staat de wat kakoen, vodka, vodka, kawat kakoen. Troel, staart er wat kakoen, staart wat Het moet droog zijn tussen Leningrad en ons. Want de rust, zei Korbatschow, die moet bij deze ook zonder drinken ongelukkig kunnen wezen. Het moet droog zijn tussen Leningrad en Omsk. Welk een spoed voor Donko's zakkenkoor. Daarom drinken zij en zingen zij toch stiekem door. Schat staat de wodka koud, wodka wodka wodka koud. Schat staat de wodka koud, staat de wodka koud. Schat staat de wodka koud, wodka wodka Schat staat de wodka koud, staat Schat. Ja, dat was vast meneer met schat staat de wodka koud. Het volgende nummer is van Bram Vermeulen en het heet de steen. Het is eigenlijk, ik vind dit een van de mooiste liedjes voor begrafenissen. En daar hadden we het natuurlijk een tijdje geleden een uitzending over. En uh, deze wil ik zeker op mijn uitvaart horen. <tiediging>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 De steen. Ik heb nu een, een stukje cabaret. Uh, een oud stukje cabaret van Fons Jansen. Stemmen horen bij uh, beroepen. En daarna draai ik een stukje van een stand-up comedian, Ruud Smulders. Um, vind ik vind het leuk als tegenhangers van hoe ging het vroeger en hoe gaat het nu. Dit is Fons Jansen. Ja, ik dacht, <laughs> als de tienerzanger liefdesliedjes liefdesliefdes gaan zingen op de festivals... dan wil ik het ook wel eens proberen. <laughs> De zogenaamde weggooien, artiesten willen doen. Hmm. En Sonja, vind je het niet geweldig dat er van jou een LP is gemaakt? Oh meneer, fantastisch. En je uh, kunt vertellen eens, met welke song heb jij het zo ver gebracht? Met all you need is bluff, meneer. En ben je nou niet bang dat er geen hond naar luistert? Nee, meneer, want het is his master's force. Zo'n een beetje hees de stem, dames en heren. Ik weet ook niet waarom, maar het is heel subtiel namelijk. Ieder beroep heeft zijn eigen stem. ligt heel subtiel. piano maar moet anders praten dan een dokter, of niet. En een wielrenner moet weer anders praten. Een wielrenner die geïnterviewd wordt voor de radio, die moet zeggen van nou, gisteren laag rustig, en dat je tapa peal een lage riesge aankoop, houden we mogen in het algemeen kan met een goede beurt maken, we blijven trainen, want dat is dikke blabla. Ja. Ja. Oh. Oh. Oh. Dat moet zo, weet je, zo schrik als het anders ging zeggen. Stel u voor, een wielrenner en in een interview die gaat zeggen: van inderdaad hebben vandaag verrakkelijk gefietst. <lacht> een man die kan niet fietsen, dat kan je zo hoor. Ander beroep, neem nou een generaal. Een generaal moet kort afspreken. He? Die moet er van mannen. gaan mannen. Zodat ik gaan in de aanval. Dat is de generaal. We zijn voor een generaal die gaat zeggen: van no jongen, le, als de vijand komt, is het uurtkeekie geblazen. Ha. <lacht> Zeg maar, ieder beroep heeft zijn eigen stem. Hè? U kunt het zelf controleren. voor, u houdt iemand aan op straat, een vreemde meneer. En u zegt, meneer, wat is uw beroep? Hè? En die man zegt, nou jongen, ik heb nou weer een baantje. Je lacht aan, ja, rat jongen. Ik zit tegenwoordig aan de universiteit als professor in de sterrenkunde, weet je wel? En... <lacht> Dat kan niet, hè? Zo ver zijn we nog niet. Nee. Nou, ander beroep. Een vakbondsleider. Een vakbondsbonds. Ja, een vakbondsbond, dames en heren, die moet de leden van de vakbond manhaftig toespreken. Hè? En duidelijk maken waarom er wederom niet gestaakt kan worden. Hè? Je moet zeggen, mannen, aangezien de gehele stakingskast van onze vakbond... belegd is in aandelen van deze fabriek, past het ons niet hier een staking te beginnen. Kachtig. Ja. Ja, afgezien van de inhoud, maar... <lacht> Ja, maar zo moet dat. Nu zou schrikken als een vakbondsleider anders ging praten. Stel je voor een vakbondsleider bij het hek van een fabriek die gaat zeggen van... En die arbeiders toe nou, doe niet eng. <tie> de beste man, maar het is geen, geen vakbondsleider. <tie> nou, er is wat afgestaakt laatst. Alleen de spoorwegen mochten niet meedoen, hè? Dat mocht niet van de rechter, zeg. Van de linker mocht het wel, maar van de rechter mocht het niet. Hè? Ja, zo'n rechter denkt, pakken ze eerst die rijbewijs af? Kun je ook niet met de trein. Ja. Ja. Nou, het is toch nog gauw voor elkaar gekomen in drie jaar, vindt u niet? Ja. ja. Ja. Dat is geen klassenjustitie, dat is standrecht. <lacht> okay. Maar het is echt maar. Stemmen horen bij beroepen. Als u ontwinkelen bent in de bijenkorf. dan verwacht u van de omroepster een bepaalde stem: meneer Meijer, 24 12 Nee, van eens 66 <lacht> Kinderen van Dalen Oma afharen met klantenservice. Ja, waarom mag een oma nooit wegraken? Dat is onzin. Ja, ik weet wel hoe het komt hoor. Als een oma en een kind mekaar kwijt kwijtraken, dan zeggen ze altijd het kind is weggelopen, maar dat is helemaal niet zeker. hij <lacht> ja. oh, komt nooit in bij, ik heb het allemaal genoeg gezegd. Ik kom nooit in de bij Ik vind het zo'n rare zaak irriteert me enorm, die, die spreuk op de gevel. De bijenkorf heeft het. ik heb het ook wel eens, maar dat zet je toch niet. <lacht> op weet u daar ook zo mooi omroepen hoor? Op, op Schiphol. Ja, oh, maar op Schiphol gaat het wel heel anders hoor. Op Schiphol gaat het zo: ding dong. Passengers voor landen. Exit 22 as soon as possible. Ja, dat moet zo, anders reageert er niemand. Nee, dit hebben TNO helemaal uitgevloeid. Ja, je hebt iemand dat omhoepen van persoon in alle landen maar naast de zouden meter uitgaan. 22. Ik had ook niet gereageerd. Ik had gedacht, ja, van de boerenpartijen. Je nee, maar echt door stemmen horen bij beroepen. Een heel klassiek voorbeeld is de hoorspelacteur. Een hoorspelacteur moet op een bepaalde manier praten, hè. Ja, anders mag je niet meedoen. Nee, dat mag ik niet meedoen. Ja, stel je voor dat je in een hoorspel gewoon ging praten, zeg. Het zou een afgang zijn. Ja, dan zou je zeggen, dat is geen hoorspel, dat is echt. Mister ja. ja. <lacht> uh, Mr. McDonnell. Uh, weet u wat, dat u het lijk in de goede koffer gedaan? Wat uh, bedoelt u? Ik twijfel van niet daarvan. Ik heb een hoogspelacteur ontmoet een keer, een Natura. Ik denk, nou vraag ik het gelijk. En ik had ook gevraagd, dus ik neem niet kwalijk. Waarom praat u vaak zo, zo onnatuurlijk? Weet u wat het antwoord was? Onnatuurlijk praten. Wat bedoelt u? Goed. Nou zeg, als we op de radio helemaal geen raad meer met ons weten... dan komt er tegenwoordig altijd weer een, een actualiteitenrubriek. Dat vind ik zoiets moois, zeg. We hebben er ongeveer 90 nieuwsuitzendingen per dag, geloof ik, hè? Ja, je weet allemaal nooit wat er in die tussentijd nog kan gebeuren. Dus, uh, ja, dan ja, gaan ze de tussentijd opvullen met actualiteitenrubrieken. Dan gaan ze al die mensen van het nieuws weer opbellen. Dan krijg je het nieuws nog eens, maar dan door de telefoon. Ja, dat is dan voor de liefhebbers van... Pa, pa, pa, pa, actualiteiten. Vandaag de volgende onderwerpen. Te weinig urinairs in New York. <lacht> Knikkertijd in Londen en ernstige ongeregeldheden in Manipur. En correspondant Jan Klaassen in Manipoer. De toestand is hier buitengewoon verwacht. Ja, dan wil ik teruggeroepen. Zij zorgen dat het verwacht blijft. Ja. Nou. <lacht> buitengewoon verwacht. Revolutionaire elementen hebben allerlei vernielingen aangericht. In de haven is een rubberboot opgeblazen. <lacht> op het vliegveld is een vliegtuig de lucht ingevlogen. <lacht> en in een broodjeswinkel is de staat van beleg afgekomen. <lacht> o, dat hoor je ook nog wel eens op de radio. Een enkele keer, zeg, met de feestdagen, met Kerstmis ook. En misschien vandaag ook op, op Drie Koningen. Drie Koningen? Is vandaag Drie Koningen? Ik vind het een geweldig feest, Drie Koningen. Dan vieren wij namelijk dat er drie wijze mannen waren... die aandacht schonken aan een sterrenklame. Dat is daarna nooit meer voorgekomen. Nee. Ja. Het viel mij op met de feestdagen, hoorde ik het weer. Dit programma namelijk groeten aan zeevarenden. En emigranten. Emigranten ook, ja. Dan heb je dus een hele studio vol met familieleden. Schatten van mensen. Ja, die mensen zijn doodnerveus. En de enige die dan niet zeluwachtig is, dat is de omroeper. En die mag altijd beginnen. En dan staan we hier weer met een groepje familieleden. Aan de eerste groet gaat naar de familie Schouten in Montreal. Hier spreekt uw vader. Moet ik hier praten? <telling> <Hè>? <telling> Beste Jan en Miep. Dit is de stem van je vader. Met ons is alles goed. Henk is gezakt. Ria is ontslagen. Tante Marilla in het ziekenhuis. Je vader. En als tweede is hier ook nog uw tante Jo. Niet gedacht, hè. De stem van tante Jo ook nog te zullen horen. Ook nog te zullen horen. Jongen, hoe gaat het met jou? Gezondheid. Jongen, hoe gaat het met jouw gezondheid? Met die van mij gaat het goed en dat is altijd het voornaamste. En nu over Oom Karel. Oom Karel is niet meer. Wij hopen van jou hetzelfde. Nou jongen, gedraag je als een man. Tante doet het ook. Ali was een beeldig bruidje. Ze had zich helemaal van kant gemaakt. Nou jongen, mijn tijd is om. Tante maakt het niet lang meer. Nu maak ik er een eind aan. Mijn moeder rookt al 55 jaar. Dat is veel toch? Zij rookt al 55 jaar, dus als je 55 jaar rookt, dan klinkt je niet zo nee. hoor. Dit is ongeveer hoe mijn moeder... hoe mijn moeder klinkt. Zij rookt al zo lang, maar roken is is mijn moeder. Dat is wel echt een antwoord. Hè? Komt zo uit de pooi. Daarom baart ze denk ik ook een kind met een soort Hans Klokkapsel. Eerst de rook en toen... Daar was ik assistent erbij en ze leeft nog, hè? het is zo bizar. Ik, ik ben altijd bang geweest dat zij ziek zou worden. 55 jaar roken, wij, wij, wij. Ik heb ook nog een broer. wij als kinderen waren altijd bang dat zij kanker zou hebben of zo. Ik denk serieus dat kanker bij mijn moeder aankwam en dacht... Nee, je bent hem al geweest. Nee. nee, we gaan het niet doen ook. Nee, het zijn geen arbeidsomstandigheden voor ons. Kom! Pak je kankerzooi en we gaan naar iemand anders toe. We gaan wel naar de voeten toe en daar worden we paars. Dat is ook heftig. Als je zo lang rookt, zijn je voeten paars. Leuke sneakers maar. Wat, ik heb geen schoenen aan. Dat <lacht> is een Nike-logo. Nee, dat is een spatader. Ah! Heftig, heftig. Je moet je dus voorstellen, toen ik klein was... Toen ik ongeveer jouw leeftijd dat. Nee, toen ik klein was, toen... Euh, als mijn moeder verhaaltjes voorlas... Dan maakt het niet uit hoe zo'n verhaaltje eindigt. Dan eindigt het altijd eng. Ja. Eindgoo... Algoo... What the fuck is dat? Ik had nooit een enge man onder mijn bed. Ik had een hele bange man onder mijn bed. Ja. What the fuck is er aan de hand? Moet de deur op een keer? Doe maar! Je, je, je kent toch wel van die mensen die hebben, die hebben ooit iets aan hun keel gehad en die hebben, nou, noem het heel respectvol, een, een soort uh, dolfijnen luchtgaatje hier zitten. En die praten met zo'n apparaatje. Waar is de vraag? Ken je dat? Mijn moeder heeft al die apparaatjes ingesproken. Daar kan je nog voor kennen. Ja, ik... Klopt maar, maar voor mij is de afdeling oncologie erg verwarrend, kan ik je vertellen waar je langs, mama! Ah! En voor die mensen wel fijn, hè? want zonder dat apparaatje praten is het natuurlijk moeilijk. Ja. Dus dit is bij me... Ik werk nog aan mijn dofijne imitatie. Ja, dit was uh, Ruud Smulders met uh, Mijn moeder rookt. En uh, daarvoor was Fons Janssen. Fons Janssen is een uh, cabaretier uit de jaren 60, 70. En dat was voornamelijk ook uh, katholiek uh, cabaret. Ik vond deze wel erg leuk. Dus uh, hij heeft er nog meer leuk, hoor. Het is echt, uh, als je het wil, moet je het echt op uh, YouTube opzoeken. En dan uh, kan je genieten van Fons Janssen. Ik heb nu de meisjes van de Suikerwerkfabriek. Zootigheid is niet voor heren, zo wordt dikwijls ons verteld. Maar ik wil u demonstreren, dat het anders is gesteld. Dagelijks ziet men velen wachten, bij een groot fabrieksterrein. Die hoe het sloepen niet verachten, toch er dol op zijn. Want sluit de klok vijf uur, dan roepen zij vol vuur. Daar zijn de meisjes, ja, de meisjes van de sukkerbergfabriek. In dat sukkerweg ligt elke keer wel zin. Dan staan we altijd bij de uitgang van de sukkerbergfabriek. Want de snoepjes van Jamin, die pak je uit en pik je in aan die fijne zoete dingen, in een vleurig leeg gehoord, dat zijn pas versnaperingen, Waar een echte heer van spul wordt er thuis iets snoep gegeven, zegt hij dankje tot zijn vrouw. Maar in zijn intieme leven is hij zo te kalm. En als Jamin weer snijdt, hoort hij vol blijdschap uit. Daar zijn De allerliefste meisjes van de suikerwerkfabriek. En dat suikerwerk heeft elke keer wel zin. We staan we altijd bij de uitgang van de suikerwerkfabriek. Want de snoepjes van Jamin, die pak je uit en pik je in. Ieder kan zich hier vermaken, zoals u begrijpen zult. Want men vindt er alles maken, vrij beschilderd en gevuld. Maar ik moet u doen bemerken dat er één gevaar in zit: van bonbons en suikerwerken, schade en schaden het gekid. Dus heren opgetwijst, want anders krijgt u last van al die zoet De meisjes van de suikerbergfabriek en dat suikerwerf heeft elke keer wel zin. Dus staan we altijd bij de uitgang van de suikerbergfabriek, Want een snoepje van gemeen, die pak je uit het begin. Nelson Mandela die heeft een ex-vrouw, ja wie niet? <lacht> Zij je tini, mini, nee, tini, tini, tini, tini, maar wie niet? Oh, die. <lacht> Seksualiteit is geen akkevietje, een nichterige moslim is een islamietje.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 Zij zei met oostelijk accent in haar stem: Dit is een echte wonderlam, vervief goed mijn mem. Ach, kom zei Aladdin: Een wonderland? gelooft u daar? Ik geloof in Allah en dat vind ik meer assard. Vijf gulden zei u: Kijk, dat is een prijsje naar mijn zin. Maar wonderen, nee, daar geloof ik echt niet in. Onmiddellijk kwam uit de lamp een geest die zei beslist Wie niet gelooft in wonderen is geen realist Excuses, zei Aladdin bloosend en bedeest Dan denk ik dat ik altijd al wat zweverig ben geweest U mag een wens doen, zei de geest, met een vriendelijk gezicht Ik leef verwonderen op maat en ben zeer cliëntgericht dan wens ik honderd jaar te worden, zei Aladdin toen maar. En meteen werd hij veranderd in een man van honderd jaar. Geitje, zei de geest, ik maak het dadelijk ontgedaan. Maar er was hem op de toverschool blijkbaar iets ontgaan. Want wat hij ook probeerde en bezweerde met zijn lamp, Aladdin bleef honderd jaar een regelrechte ramp. Dit was niet meer geestig, het werd echt te gek. Het spoor begon te zweten en werd rood tot in zijn nek. Waar is dit nu? riep Aladdin, daar nog uit zijn sas. Excuses zei de geest, ik hoor eens nog maar. Thuis. En wat is weer uiteindelijk de moraal van het verhaal? Kom nooit wat bij Blokker, want het is rotzooi allemaal. Ja, dit was uh, Herman Vinkers met Aladdin, daarvoor Dr. Anders P met de meisjes van de suikerwerkfabriek. En we gaan naar het einde toe, we gaan het laatste nummer, ons uh, altijd afscheidsnummer van Monty Python, Always Look on the Bright Side uh, draaien. Ik hoop dat u het leuk gevonden hebt en uh, graag tot volgende week. Always look on the bright side of life.